Klemens Peters met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint de klimaatstaking in Den Haag. Verschillende scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven... houden een nationale protestmars door het centrum. De demonstranten willen dat wereldleiders haast maken... met de aanpak van het klimaatprobleem. Het is onderdeel van een wereldwijde klimaatstaking. In een loods in Ridderkerk woedt een grote brand. De vlammen slaan uit het dak... Vanwege de rookontwikkeling is een toerit van de A15 richting Ridderkerk afgesloten. Ook is er een NL-alert verstuurd met de oproep ramen en deuren in de omgeving te sluiten. In de loods in Ridderkerk zit een timmerbedrijf. Of daar mensen gewond zijn geraakt is nog niet bekend.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 Nou die Hugo niet zo hoor. Die zit uh, een beetje te geiten de hele tijd. Een beetje. Uh... Ja, ik weet het niet wat ik ervan moet denken. Is die wel een beetje betrouwbaar Angela? Oh jawel, hoor. ja wel hoor. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat je dus eigenlijk meer aan zijn vrouw moet vragen. Oh, vrouw, die zit allerlei, is die een beetje betrouwbaar? <laughs> die zit allemaal foto's te, te, <laughs> te appen. Oh? <laughs> Toch niet van Lex hè? nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Nou, dan nou ben ik even de klut kwijt. Uh, Oké. Okay. Moving on. Move, ja, yes, moving on. Uh, ja. Wat hebben we nog in dit uur? We hebben de, de, de Yuko van de week. We hebben nog iets... Uh, wat, wat hebben we nog, uh, meneer Lex? We gaan nog even luisteren naar een uh, man... die een cadeau van zijn echtgenote kreeg... voor een dertigjarig huwelijk En dat was een parachutesprong. Oké, okay, maar die, uh, die, die, die, Ik zou als ik jou was, zou ik die niet uh, doen. Nee. Want dat gaat niet helemaal goed. En heb je nog iets over een... Uh, Oh, die rechter had je al gehad, hè? die is linker geworden. Was dat ja, de enige nog die je die had? had we hebben het nog ook over de comeback van Abba wat gehoord. Oh ja, nou ja, goed. U dan hebben gespeeld. we alleen nog de parasuitsprong. Ja. En uh, er zit hier nog uh, een uh, meneer Hugo, die zit een beetje met zijn hals, uh, vlakbij zijn hals. Die gaan zo meteen ook nog wat doen. Dus reden genoeg om dit uur nog te blijven luisteren. We gaan ze ook nog even wat vragen stellen. Uh, dat doen we. beginnen we even mee na Marco Borsato, Armin van Bjorn en Davina Michel. Die wil trouwens ook wel weer eventjes uh, zonder kleding aan ergens uh, in een blad gaan staan. Uh, zag ik ergens staan. Ik zit daar nou niet zo op te wachten eerlijk gezegd. Uh, Willem van Rijn, laat je niet afleiden. Lekker doordraaien. Okay. Willem van Rijn. die pie. Desalniettemin is het wel een gigantisch lekker nummer, vind ik persoonlijk. Als jij het niet vindt, ja, jammer. Ik bedoel, dan zijn onze smaken een beetje verschillend. Maar dat geeft helemaal niets hoor, ik hou nog steeds van je. Ja, toch? Sleutels, de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel of ik nog wellicht naar binnen kan.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 Als het beter, als dat beter is ik Wil niet zeggen dat ik jou niet mis Als vaste deurknop heb ik in mijn hand. Ik lief hoe het danst zonder jou. Ook al mis ik de balans zonder jou. Oh, ik hoop dat ik het kan zonder jou. Als het beter. Als dat beter is, ga maar kijken hoe het dan zonder mij. Geef de liefde weer een kans zonder mij. Als het moet, zet ik een stap. Borsato, Armin, Van Bjorn en Davina, Michel en Hoe Het Danst. Um, ik, ja, ik vind, een nummer vind ik heel lekker. Dat vind ik al heel lang. Ik ga een klein stukje laten horen, want dat staat je ook nog te wachten. Maar dat doen we aan het einde van dit uur. Je weet waarschijnlijk wel wie dit is, of niet. Nou, Voordat uh, ze gaan beginnen, doen we hem lekker weg. <lacht> ja, wat in het zuur zit, vervat niet. Maar dan andersom. We hebben Lexi hier nog zitten, onze voorleesman de en en drummert, en uh, slagman en uh, weet ik veel wat allemaal die is hè Lex ja, dit is... Dus oh, het sorry. je dat ook wel inslaat, denk ik. Maar dan, Heb je het eh... nog een beetje naar je zin, Lex? Ja. ja? Ben je niet gestrest of zo? <laughs> nou ja, het nee. verhetere vuren gestaan. Ik werk hè. in het onderwijs, dus dan ben je het oh, ja. wel stressbestendig. Eh, ja. en, en krijg je er nog salaris bij, of is dat ook... Daar komt uh... wel wat bij, ja. En ja, dat zeggen ze, Ik dat de, de regering ze, er weer wat bij doet. Ze hebben er wat voor over beloofd. Dat, uh, dat zeggen ze, maar of dat ja, nou echt zo is. Ja, we houden het elke maand in de gaten, Willem. Oké. Okay. Het bericht gaat over een man die een parachutespron cadeau kreeg van zijn echtgenote... Een parachutesprong die een 55-jarige Brit van zijn echtgenoten cadeau kreeg... ter ere van hun 30-jarige huwelijk, is uitgedraaid op een regelrechte tragedie. Christopher Swales maakte tijdens hun vakantie samen met een instructeur... een duosprong boven de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Maar tijdens het sturen richting landingsplek ontstonden problemen met het valscherm... waardoor het tweetal keihard tegen de grond klapte. Volgens Britse en Amerikaanse media stierf Swales kort na de landing aan zijn zware verwondingen en liet hij zijn op de grond toekijkende echtgenote Deborah van 53 ontroostbaar achter. Het echtpaar maakte ter viering van hun trouwjubileum een rondreis door het westen van de Verenigde Staten. Vorig jaar oktober nog hernieuwden de twee hun trouwgeloften op een feest voor familie en vrienden. En daar zag Christopher Swales zijn ultieme wens in vervulling gaan. Zijn vrouw, met wie hij twee kinderen heeft, gaf hem een envelop met daarin het ticket voor De Sprong van zijn Leven. Het ongeluk vond plaats in de buurt van een klein vliegveld bij het Grand Canyon National Park. Volgens de sheriff leek de sprong aanvankelijk goed te gaan, maar raakten de twee na problemen met de parachute in een vrije val. Het is niet bekend hoe lang ze precies zijn gevallen en er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor een misdrijf. De Nationale Commissie voor Transport en Veiligheid in Amerika... houdt het bedrijf Paragon Skydive gevraagd... naar bewijzen voor het onderhoud van de parachutes... en bijbehorende materialen. De echtgenote van Christopher Swills is nog in de VS. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken... begeleidt haar terugkeer en die van haar overleden man. Dat is toch erg? Maar nou, zou, dat, ook, dan right? zou je ja. ook nog kunnen bekijken of ze nou die man vermoord heeft. Dat ze expres een paar steekjes... Heeft uh, losgeknipt of gesneden of iets dergelijks. Ik zou zeggen, Willem laten we maar met beide benen op de grond blijven staan. Ja, nee, dat, dat doen. Ja, nou ja, je hoort zoveel van die rare verhalen de laatste tijd, toch? Of niet? Nee, is goed. Uh, nee. Maar de, de gitaar die wil weer graag even in het, uh, het uh, schuimrubber. Harry uh, maken, zeg maar. Ja, die wil weer even spelen en zeker na die. Ja en de uh, uh, hallo. Jij wil even zingen, ja. ja. Nee. Ja, wel, ja, ja wel. Ja, wel. Alleen het volgende nummer is een beetje raar, want die vrouw van Christopher, die, uh, ja, die uh, zal het uh, een beetje vervelend nummer vinden. Zeker als het nummer als hij er niet is uh, zou eten. Wacht even, wie is Christopher nou weer? Nou, heb je niet opgelet? Nee, ik zit te slapen. Jeetje. Tjala. Nou, dat is die man die. Uh... Oh uh, ja. Ja, maar jeetje. Ik, uh, Hugo ja. heeft net gezegd dat ik niet te veel naar Lex moet luisteren. Dus, in, dus dat heb ik gedaan. Ja, maar je hebt zelf dat het bericht uitgeprint. Oh ja, maar dat was al een paar dagen geleden. Oh nu. ja, nee, dat is zo. Nou oké, okay. ik ga weer stil zijn. Want uh, we moeten dit de rand uitknippen voor jullie uh, eerste CD. De akoestische CD die uitgebracht gaat worden. Nou, succes mensen. Zien tegen een dat ik mijn mond hou als ik je weer zie Ik ken mezelf om de hand en praten ben ik niet Hoe was het hier, zou je vragen en ik zal zeggen goed En ik zeg je niet wat ik nu denk dat ik je eigenlijk zeggen moet Een man weet niet wat hij mist, weet niet wat hij mist een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist, maar als ze er niet is, als ze er niet is, weet een man pas wat hij mist. Oh, als ze er niet is.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 een man weet niet wat hij mist, een man weet niet wat hij mist, maar als de er, er niet is, als de er, er niet is, pas nu je hier niet bent, voel ik het in mij, nu je mij niet hoort, voel ik het woord.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 Die houden we er gewoon lekker in. En een man weet niet wat hij mist. Als ze er niet is... kun je ook weer allerlei dingen over bedenken. Maar goed, dat doen we niet. We houden het positief. Uh, vrouwen horen aanwezig te zijn. Want anders uh, gaat het niet goed. Um, wat, uh, ik had nog wat te vertellen, maar ik weet niet meer wat. Joh. Al die drukte om me heen, het is allemaal wat. We gaan uh, naar Keiko en Whitney Houston en Higher Love. En daarna is het tijd voor de um, Yuko, Oftewel, de YouTube cover... Welke dat is, zeg ik nog niet. Mocht je alvast stiekem willen kijken, ga naar de site, klik op Youco. En je kan alle Youco's van de afgelopen jaar terugkijken en luisteren natuurlijk. try to see vraag je, je wel eens af wat ze daar nou mee bedoelen, hè? Bring me a higher love. Zouden ze daar dan de heer mee bedoelen? Ik weet, ja, ik weet het niet. Hey. Ik hoest me helemaal gek. Hoor horen jullie weinig van, want ik doe stiekem de microfoonschuif dicht. Hey, de Yoeko van deze week is van uh, een nummer van Pibo Ryson en uh, Regina Bell. En uh, dat nummer dat heet A Whole New World. En dat uh, is uh, gemaakt door Hanin Dia, Antmesh of zoiets dergelijks. Als ik het verkeerd uitspreek, geef me maar een knal voor mijn harses. Tijd voor de Yoeko van de Week. Yoeko van de Week. aan, alstublieft. I can show you the world Shining, simmering, splendid Tell me, princess, now when did you last? Let your heart decide I can open your eyes Make you wonder by why Sideways and under He? De hele wereld is naar de Ratsmodé om het even netjes uit te drukken. Je de Yuko van deze week. Beepo, het nummer van Bieber, Ryzen Regina Bell. En, uh, het werd uitgevoerd door Hanin, Dia en uh, Mesh. Die deed je ook nog mee. Dat is dan dat vrouwtje waarschijnlijk uh, die je hoorde. We gaan uh, weer eventjes uh, wat vraagjes stellen aan de bandleden. Ik heb daar twee voor de microfoon zitten. Op de eerste plaats zit Angelica uh, aan de ene kant. En aan de andere kant uh, zit Lex Triplex. <lacht> ja, die houden we erin. Jullie zitten mij te pesten ja, ja. met uh, Simply Names met een L. Jij vergeet de L. Ja, dan ben je een... Ja, Precies. Okay. Hey, uh, ja, jullie moeten zelf maar kijken wie de antwoord geeft van jullie twee. Uh, wat was het leukste optreden tot dusver? Dat moet je natuurlijk zeggen bij Willem van Rijn. Nee, even serieus. Uiteraard, Ja, Nee, even serieus. Helaas konden we niet met de hele band hier komen, want geen ruimte en de buurt. Nee. Een de drumstel en de basket ja, nee, daarbij. Ja, die drumstel, dat is nog het ja, ergste. Nee, Ik ja, heb ja. gehoord dat jij heel veel spieren hebt, dat je agressie eruit gooit op dat uh, varkensvel. Ja. Maar goed, wat was brengt, het leukste optreden? Ook wel heel veel drumstokken. En Stokken. En ja, ja, ja. Maar wat was nou het, het leukste optreden? Ja. ja, we hebben er een heel aantal gehad de afgelopen ja, twee jaar. Misschien wel het leukste was het optreden dat we hebben gedaan bij ons repetitielokaal zelf. Dat is in Soetermeer, de Jammer. Daar wordt jaarlijks op de eerste zondag in juni. alle bandjes die daar repeteren, die geven daar een optredetje weg. Oké. Okay. En daar hebben wij vorig jaar een heel mooi optreden verzorgd. Oké. Okay. En, en daar ben je het mee eens, Angela? Jazeker. Want op dat moment was ik net een paar maanden bij de band, denk ik. Of in ieder geval, het was ja. uh, vrij, uh, vrij kort. Ja. En. Uh, ja, het was uh, superleuk. Echt okay, waar. Het okay. was ook schitterend weer. En dat scheelt altijd wel. Want ja. dan staan er altijd net iets meer mensen... als dat het uh, met ja, de bakken komt. Ja, het was buiten. Ja, ja, ja, ja, zeker. ja. Okay. ja zeker. De hypotheek. Uh, sorry. <lacht> uh, wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt tijdens een optreden? Dat zal vast met ja, de hypo ja. te maken hebben. Want die... Ja. <lacht> gok ik zo. GELACH ja, het gekste. In diezelfde maand vorig jaar hebben we ook gespeeld in een gevangenis in Veenhuizen in het noorden van het land. Oh, daar Veenhuizen. Ja, dat is berucht. We werden wij uitgenodigd om voor de bewoners al daar een optreden te verzorgen. Ja, ja. De gedetineerden. Je Die mochten vrij rondlopen en naar de band kijken en okay. luisteren. Dat hebben ze ook gedaan. Uh, het was voor Hugo wat moeilijker op te reden, want uh, de geluidsinstallatie daar was niet al te best. Maar, uh... Ja, met zo'n kop Malaas de deur ook niet ja. meer uit misschien. Nee, <hijen> ze wilde hem niet houden, dus hij mocht hij met ons mee. Hij had zijn eigen zaag al in zijn broek zitten. <hijen> Oké, okay, uh, ja, ik, ik, ik weet het wel. Maar wat is voor jullie uh, het mooiste nummer wat jullie ooit gespeeld hebben, of wat in jullie repertoire zit? Ja, Willem, dat is een moeilijke, moeilijke vraag. Ja, dat is voor ieder van ons verschillend. Ja, ieder, ja iedere een smaak hele, is anders hele, natuurlijk. Een hele verschillend repertoire. Maar wat vind, je, wat vind jij dan het lekkerste nummer, Lex? Ik vind Valerie erg leuk om uh, En is dat te doen? omdat je dat uh, op, op de drums het lekkerste speelt? Misschien ook, ja. ja maar er wordt ook erg mooi gezongen door de Angela. En er zit uh, behoorlijke swing in. Oké, okay. en wat vind jij, Angela? Ja, ik vind een aantal nummers heel erg mooi. Eén van die nummers is Sweet Spirit van Radiohead. Oké. Okay. En uh, dat was even wennen voor de heren. En Hugo die vindt het ook een geweldig nummer... omdat het veel gitaar is en uh, ja, leuke akkoorden geloof ik. Um, en een ander nummer gaan we zo uh, zingen en spelen. Dat is You Do Something To Me okay. van Paul Weller. En uh, ja, de optredens die jullie doen, hoeveel keer is dat per maand, per week, per jaar ongeveer? Zijn jullie al uh, druk bezig of hebben jullie ook nog wel eens een weekendje voor jezelf? Nou, gelukkig nog wel eens een weekendje voor onszelf. Ik denk dat we anders wel ruzie thuis ja, krijgen. Ja, dat het schiet ook ja. niet op ja, natuurlijk. Ja. Sommigen misschien niet, maar ik weet dat ik thuis ruzie krijg. Ja, nee, dat moeten we niet hebben. Wat dan kan je niet meer zingen. Ook natuurlijk, hè? met zo'n blauw oog. Dan moet je nee. constant met een zonnebril op gaan lopen. <lacht> <lacht> nou, dat staat wel heel stoer. Ja, ja, dat wel als de zon schijnt. Als de zon schijnt. Maar uh, gaan jullie weer wat doen of gaan we eerst maar weer een plaatje doen? Je mag het zeggen. Zit hij op zijn klok te kijken. Is. Wat ja. maakt dat nou uit hoe laat het is? Ja. <laughs> dan moet hij weer even een slingertje ja. hebben. Oh, dan ga, dan, dan ga ik Angela weer even een emmer over de hoofd gooien. Ja, Zo. dan klink ik beter. Juist. Oh. <laughs> Oké, okay. wat gaan jullie spelen? You do something to me. Oké, okay. ik ben weer stil. You do something to me Something deep inside I'm hanging on the wire For a love I'll never find You do something wonderful And then chase it all away Mixing my emotions To throw me back again Hanging on the wire, yeah I'm waiting for a chance Just to catch a flame and feel real again To me somewhere deep inside I'm hoping to get close to peace I cannot find dancing through the fire You did. You do something to me. Something deep inside. Yo, simply names. En er zit iets uh, diep van binnen bij mij, ergens, uh, of zoiets. Hé, <laughs> nee, maar Lex, uh, je hebt toch ook van die, uh, van die elektronische drumstelletjes? Als je nou eens een keer ergens bent, dan zou je dat misschien eens een keer kunnen doen. Dat maakt niet zo'n herrie. Ja, die heb ik ook uh, thuis. Nou had hij dan meegenomen, Lex. wordt natuurlijk ook worden thuis af en toe. En uh, ja. met het oog op de buren, is dat... Uh, dat ja, maar dan, dan hadden we jou drumsteen. ook nog even ja. met, je nee, ja. met je slag weg <laughs> kunnen horen. Ja. Oké. Okay. Dan wachten uh, de uitnodiging af, nou, en dan komt het elektrische slagwerk. Mee. Oh ja, joh, dan kom, over een jaartje doen we het <laughs> nog een keer. <coughs> maar dan zijn jullie natuurlijk ondertussen wereldsterren. Ja. En dan, uh, ja, dan komen jullie natuurlijk niet meer. Maar goed. Hé, <laughs> hey, we gaan even naar 1988. Hadden jullie daar ook nog leuke herinneringen aan, of niet? 88. machtig. Het is een tijd, uh, Achten, een tijd terug. Ja. Nee, goed, maakt niet uit. Ik, had, ik heb aan dit nummer wel leuke herinneringen. Ik ga dat niet vertellen. Hij is van Joy Sims en hij heet Coming to my Life. Not to shine like diamond ice And I'll show you Sweet other day That you want to meet Because I can brighten up your days And when you feel Tegenwoordig ga ik gewoon lekker slapen hoor. Dat doen we allemaal. Hè? Voor één vinger. Nee, dat is, uh, dat is een oud mopje voor één vingerhoedje stijfsel. <lacht> ja. ja, dat is inderdaad een oudje, want die is voor mijn tijd. Ja, nou moet je nagaan hoe oud ik ben. Chill, jonge. Ja, dat was een inkrap <lacht> Oké, okay, nou nu weer even serieus, hè? want het gaat om jullie toekomst. Jullie ja. horen straks op Parkpop te staan en weet ik veel waar allemaal. Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Ja. Nou, dan, dat, ik, kunnen jullie dat aan? Ik bedoel, qua stress en toestanden? Nou, wij kennen eigenlijk niet zoveel stress. Oh, oké. Okay. Dus ja, dat kunnen we aan. Maar goed, nu we het daar toch over hebben, hebben jullie nog een beetje ambities? Wat zouden jullie, uh, ja, waar zouden jullie nog een keer willen optreden? Bijvoorbeeld in Monster of zo? ook wel leuk daar. Nou, bijvoorbeeld, dat zou heel leuk zijn, maar eigenlijk gewoon uh, ja, je had het over uh, parkpop, maar je hebt ook nog pinkpop. Ja, maar dat is helemaal... <laughs> uh... Of is dat iets te hoog gegrepen? Wat, wat kan je daar nou zo... Wat, wat verdien je daar nou zo'n beetje met een optreden, zo? Een half uurtje op pinkpop? Dat is niet uh, gering, denk ik, hoor. Nee, dat is een heel ander tarief als wat wij vragen. Ja, ik, ja. Weet, ik weet niet wat jullie vragen, maar. Hè. Nou. Ja, daar gaan we niet over hebben. Dat ligt aan de mensen Hugo, die. is altijd al tevreden met bier en bitterballen. Echt waar? Ja. Dus dat heb je hier ook gedaan? Hè. Ja, hij zit al die tijd te wachten op die bitterballen van je. Ja, nee, ik, ben, euh, ik doe een koolhydraatarm dieet. Hè. En daar euh, dan mag ik dat niet. Dus ik, moet ook, ik ben al 9 kilo afgevallen. Dus uh, dat moet ik even voortzetten. Want als ik naar een bepaalde voetbalclub ga... daar heb ik een seizoenkaart... dan uh, ga ik mijzelf daar verwennen met een patatje oorlog. En dat smaakt dan lekker, joh. Als je dat normaal nooit eet, aardappels. Echt waar. Het is dat ik geen staart heb, anders ging ik kwispelen. Maar goed... Um, met welke artiest? Ja, dan moet je niet. Ik wil nog even over het optreden eh over omdat jaar is die kwestie dat ik boos oh, was oh, even je je aandacht is. voor uh, Simply Names <laughs> die uh. 1 februari, het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het alweer uh, het nieuwe jaar. 1 februari kunnen jullie naar Simply Names kijken en luisteren in de cultuurschuur in Monster. God, dan ben je wel laag gezonken als je in een schuur gaat zingen, Lex. Nou. Of uh, spelen, bedoel ik. Cultuurschuur, geen Oh, Oké. Okay. In Monster, in, in februari. Monster, ja. okay. in februari. Waar kunnen ze uh, een beetje volgen waar jullie eventueel spelen? We hebben een Facebookpagina, dus je kunt gewoon daarin vullen. Simply Names, en daar staan de optredens aangekondigd. En filmpjes zijn daar van ons te zien en geluidsopnames. Oké. Okay. Dus, uh, Simply Names op Facebook. Nou, uh, laat even weten als jullie weer een keer in de buurt zijn, dan kom ik even klappen. Uh, <lacht> wat lach je nou? Nou ja. Nou, ja. Uh, Hupo, oh, jullie schrijven nou? geen eigen nummers, hè? Nee. En, en zouden nee. jullie dat eventueel wel willen, of niet? Een eigen nummer gewoon. Ja, ik, dan moet je ja. natuurlijk een schrijver hebben. Ja, en, en, en, ja. ja lastig. Hey? Kijk, als we elke dag zouden, repete zouden repeteren met elkaar, zouden we er misschien wel van komen. Maar ja, we... in ja, de weken. Blijft lastig. Ja, het blijft lastig. Ja. Ja. Dus we cover Oké, okay, en uh, even kijken hoor. Want uh, waar... Uh, kunnen, jullie, kunnen jullie ook eventueel bellen voor een boeking of wat, of meer informatie? Jawel. Als ik het nou gewoon hier. Ja, dan moet ik even dan moet ik even switchen. Even ja, kijken. Even hoor. switchen, switchen. even. Even scherp sneller. Oh, dat is de verkeerde, joh. Ja, ja. ja nou dat kan ik zo niet zien hoor. Nee. Nee, nu, lees hem maar even voor. Kan je dat? Het begint met een 0. <lacht> ja. Je kent hem toch. Je, Angela, ja. je kan hem toch zelf ook even lezen, of niet? Nee, nee, ik laat we het gewoon Lex doen. Angela. Ja, oh, Telefoon is bereikbaar onder 06. 49776282. Dan krijgt u Ton aan de lijn. Wilt u mij aan de lijn krijgen. En dan gaat het op nummer 0681567210. Oké, okay, weet je wat ik doe? Ik zet het op de site even. Dan uh, kunnen ze dat altijd even teruglezen. En dan gaat het he he helemaal, helemaal goed komen. The groove, Katie. Nee, hè? Van Rodney Franklin. Franklin? Nee, nee nooit nee. van gehoord. Nee. Nou, vanaf nu dan wel. De hits: Springen van Plezier. Uit je radio. www.vorijn.eu Die zit een beetje met zijn ogen dicht die, uh, die man met twee halzen <laughs> <laughs> Ja um, <laughs> Simply neems nog steeds met een L In de, in de studio hier bij willemvanrijn.eu En we gaan uh, Toe naar het hoogtepunt Nee, niet wat je denkt uh, Hugo Ze gaan uh, een laatste track uh, Acoustisch uh, aan je laten horen en uh, Angela die gaat even vertellen welke dat is. Ik, ik, vind het, uh, ik durf het niet uit te spreken, want ik krijg kippenvel van dat nummer. Ja, dat is uh, eigenlijk ook nu speciaal voor jou, hè? Dat oh, we dat uh, gaan geweldig. doen, toch uh, Hugo? Ja, speciaal voor ik, Willem. Uh, ik ga hem volgende week <laughs> ga ik hem weer afspelen. Speciaal voor Wiem. Willem zonder L. Weet je, ik had, Speciaal uh, voor Wiem. <laughs> had, vroeger had ik een, een jongetje, een kennisje, die, uh, die zei altijd Lullum. Want die kon mijn voornaam niet uitspreken. En uh, er zijn een aantal mensen die noemen mij nog steeds Lullum. Ja. Ja, heel vervelend is dat. Uh. Oké. Okay. Uh, ik uh, ga de muziek terugschuiven. Uh, het, uh, het is weer uh, voor jullie. Nou, daar gaan we nog, te laatje. Getting better, or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, One love, one life, when it's one need in the night. We got to share it Leaves you, baby, if you don't care for it Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?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 Ik heb net iets besloten. Ik ga van deze opname de Yuko volgende week maken. He? Ja. ja nou, ik, serieus, er zit net iemand te tikken. Die zit ook te kijken en te luisteren. En die vindt, vindt dat je een mooie stem hebt. Jammer dat hij helemaal niks over Hugo heeft gezegd en zijn gitaarspel. Dus Dick, je kan, je, je kan het nog even goed maken... door ook even te zeggen dat Hugo heel goed gitaar speelt. Nou, dan... <laughs> Dan gaan wij even naar uh, Chesto, Jonas Blue en Rita Ora en Ritual. dat ik gewoon vergeet uh, dat de plaat afgelopen is. Um, ja, we gaan maar eventjes uh, dag zeggen. We hebben nog uh, één plaatje te gaan. In, de, in het programma hadden wij... Uh, ja, er waren klachten dat, uh, dat Angela niet goed zichtbaar was. Dus uh, ja, daar gaat ze weer achter die plopkap zitten. Uh, ja. Ja, wat, uh, ja. ja, wat... Ja, ja, nou ja. ja. ja, ja, ja. Maakt niet uit, Ho, Hoe dan? Ja, jij, jij kan zien. Hoe dan? Hoe dan? Uh, hoe dan? Oh, wat een ellende. Hey uh, jongens, het was hartstikke gezellig. Ik, uh, ja, ik, weet ja, ik vond gezellig. het heel gezellig. Ik ja. heb genoten. En uh, hartstikke leuk gespeeld en gedaan. Um, ja, mochten jullie een keer hier weer in de buurt optreden... laat het even weten. Dan laat ik het ook weten op mijn uh, site, Facebookpagina ja. en zo. Dan uh, kom ik ook even kijken en klappen en zo. Weet je? Moet je wel ja. weer wan spelen, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja. Met de band Doen helemaal we. compleet. Met z'n allen. Nou, ik wens jullie een goede reis naar huis. Um, ja, volgende week ben ik er weer... Uh, ja, en wie het oh, dan is uh, Michiel van der Brugge. Is er dan van uh, een uh, hele grote radiopiraat uit Den Haag. En uh, die gaat het programma doen. En dan ga ik eens een keer sidekick zijn. Dan ga ik lekker aan de andere kant zitten met mijn benen omhoog. En net even als Lex een beetje wat berichtjes vertellen. Dus uh, graag tot volgende week. Uh, ik ga je verlaten met uh, Martin Garrix. En Bon, dat schrijf je zoals Bon in Duitsland: het nummer heet Home. En uh, ja, daar gaan we allemaal naartoe, geloof ik, hè? Ja, oké. Okay. Tot volgende week hè. Ciao. Willem van Rijn. Oh, I was hiding from the pain. But now I'm tired of running. Felt like the guys were got my name.